1 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Spanje opent iets eerder dan de bedoeling was zijn grenzen. Europeanen die in een van de Schengenlanden wonen... mogen op 21 juni weer Spanje in en niet pas op 1 juli. Inwoners van Portugal, dat veel minder is getroffen door het coronavirus dan Spanje... moeten wel wachten tot de nieuwe maand begint. Waarom is niet duidelijk. Franse agenten hebben opnieuw gedemonstreerd... tegen de beschuldigingen van racisme en het verbod om de nekklem te gebruiken. Ze zijn boos op minister Castaner van Binnenlandse Zaken... die dinsdag het verbod op de nekklem aankondigde. Volgens Castaner is de Franse politie niet te vergelijken met de Amerikaanse... maar zijn er ook in Frankrijk problemen met racisme bij de politie. Agenten voelen zich door de minister in de steek gelaten. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat een agent vrijdagavond een zwarte man had doodgeschoten bij zijn arrestatie. Nadat hij was gecontroleerd of hij onder invloed was pakte de man een taser af en richtte die op een agent... waarna die hem doodschoot. De agent is ontslagen, een andere agent moet voorlopig bureauwerk doen. In Rusland zijn er bijna 9000 besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het totaal aantal besmettingen in Rusland staat nu op ruim een half miljoen. 7000 Russen zijn aan het virus overleden en dat is relatief weinig. Critici zeggen dat er veel meer slachtoffers zijn... Ze beschuldigen de Russische autoriteiten van de omvang van de epidemie om politieke redenen kleiner te maken. Het Kremlin spreekt dat tegen. In het Stadskanaal zijn in een woning wapens gevonden. De twee bewoners zijn aangehouden en worden verhoord. Het gaat onder meer om revolvers, jachtgeweren en een kruisboog. In het huis lag ook munitie. De politie was over de wapens getipt. Het weer, wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. In het noorden valt vanmorgen al een enkele bui. Later vandaag ook buien in het oosten en zuidoosten. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 hoe ben ik in die platen gerold? Ja, ik zocht op een, een baan. Dat is heel simpel, hè? Ja. Dus ik, ik was jong, was een jaar of twintig. En uh, 1970 was het. En ik ik uh, zal werk. En uh, er stond een advertentie in de krant uh, van CBS, heette dat uh, toen al. CBS Camofoonplaten. Uh, daar heb ik op gesolliciteerd. Ben s'morgens naar Haarlem gereden. Ik woonde toen in Beverwijk. morgens in Haarlem gereden, gesolliciteerd in de platenperserij. En uh, stond s middags achter die pers. Ja.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 En in die tijd was er in Zandvoort, en dan praat ik over 1963... daar was een klein platenperserijtje, een en dat was begonnen door ex-medewerkers van Bovema. Dat was onze concurrent. Die redden dat financieel niet en dat werd toen opgekocht door Artoon... zodat zij hun fabrikage uit konden breiden. We gaan er zometeen verder over praten. We gaan even naar Artoon luisteren. De oude platen.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 de Ik weet dat Sonja Vos Bos daar ja. ook gewerkt heeft. Ja, maar die heeft misschien uh, in, in de Kruisstraat gewerkt en niet in, in de Waardepolder. Dat zou of in Zandvoort. En een zwemmer, ja. Thuis Zwemmer, werkte ook. Dat, dat, dat, ja, dat, en, dat. En, er waren toch een heleboel Zandvoorters die daar betrokken bij waren met die platen. Ja. Um, goed, dan op een gegeven moment jij gaat in de Waardepolder werken, kom je wel eens artiesten tegen?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 All of the time He's calling me back To my little old shack I'd be just as I see As hell so I see If I were a king Wouldn't mean a thing The roof's so tall Rita riding on the wall It wouldn't mean a thing Not a dog only There's a queen with there In the rocking chair Blowing her top on a can of beer Looking all around And tracking on down. I gotta get back To my shiny town Ja, ja. Uh, geweldig. Het viniel. Een shanty in old town. En u hoorde Sunny Day. Uh, vibrafoon, Kees van Nassau, elektronisch accordeon... met Matthews en piano Rob. Wat nou, ik heb de hoes voor me. En we hadden het net over uh, uh, de eerste DJ van Nederland... Piet Velleman. Ja. En ik kijk naar die hoes. En er staat er hoesontwerp Piet Velleman. Zo zie je maar. Het is toch wel heel apart, hè? Weer een plaats van Artoon. Leuk. Uh, dus daarboven, deze stereo-opname kan ook monoraal afgespeeld worden. Mits moderne lichtgewicht-pick-up wordt gebruikt. Dat, dat is jouw werk allemaal. Dat waren, dat waren nog eens tijden. Hè? Oh, geloof. We, we geloof. Dames en heren, luisteraars, we zijn in gesprek...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 het should be checker.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 En dat je wel eens een beetje jaloers was. Wat IMI en Bovema allemaal deden. Wat die allemaal binnen hadden. En toen ja. hoorde ik een heel op, opvallend verhaal van jou. Over Simon Carfunkel en, en dergelijke. Kan ja. je dat nog een keer vertellen? Simon Carfunkel, ja, dat is. Nou ja, dit, dat, was een, dat is eigenlijk een van de grootste uh, artiesten. Van, van uh, nou ja, CBS was het uh, toen eigenlijk al. Het wordt massaal maar getrouwd. In... Bij, uh, gedraaid bij begrafenissen. Uh, ja, ja, over, overal, overal. Nou, Britain, het dat is de 63699 ik Hoeveel? Uh, 63699 dat is het uh, catalogusnummer van het ding <lacht> het, uh, het zit in mijn hersens gegrift en ik zal er waarschijnlijk ook mee sterven want het dat, dat gaat er nooit meer uit. Zo vaak hebben we dat ding langs zien komen.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 naar dat, dat Zandvoortse. Want ja, ik weet er niet zo gek veel van, natuurlijk. Omdat. Eh, ja, ik heb dat niet, niet meegemaakt. Nou, je weet er wel heel veel. Uh, ik, ik vertelde al dat, dat die, die Zandvoortse uh, uh, afdeling. Die, dat Zandvoortse ja. fabriekje. Uh, dat moest natuurlijk bestuurd worden vanuit, uh, vanuit Haarlem. Eh. En die, die matrijzen moesten er naar overgebracht worden. Maar de planning. En, de, en uiteraard ook de bedrijfsleiding moest heen en weer pendelen. tussen, tussen Haarlem, tussen de Waardenpolder. En, en, en Zandvoort. En dat gebeurde op.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 Dan pakte de, de, de G-borst naar nou het autootje. En die haalde dan Peter Bouwers weer in. En zo gingen ze naar de zand voor. Dus lopend, rijdend, lopend, rijdend. En die hadden een perfecte conditie. Ja, bedenk het maar eens. Dus. Leuk hè? Ja. We gaan weer even naar de muziek. Ik hoor niets, Rob. Ja. Ik heb genoeg.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 En, uh, Ik heb genoeg van jou. Ja, precies. Maar <laughs> we gaan nog even door. En ja, dan zie je dat Nico Stammers nog een enorme kennis is. Want die zei meteen, oh, dat is Bob Bouwer. Bauer. Uh, Bouber. Ja, pas weg. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> geweldig uh, luisteraarisverzit. Ja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 hotel. En ook een, een platenlabel wat daar aangenomen was. En een platen. Zoiets bedenk ik nu zelf hoor. Ja. Maar lijkt me lijkt me heel logisch. Um, daar stonden zes persen. Heb ik uh, weten te achterhalen. Er ja. uh, werkten uh, 45 uh, mensen. we praten over Zandvoort? Ik praat, uh, ik praat over Zandvoort, ja. ja. Uh,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 Je moet een hoes maken, ja. Hoe, hoe gebeurde uh, dat dan? Dat, dat wordt doorgaans gedrukt, hè, natuurlijk, maar ja. dat is een beetje een flauwe opmerking. Ja, maar CBS had uh, een, een eigen drukkerij. Oh. Zij hadden in de Polder een drukkerij... en dat is later uitgegroeid tot de grootste huisdrukkerij van Europa. Zo. Dat is een, was een gigantische drukkerij. En uh, helaas, hij bestaat niet meer...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 Liep jij wel eens in je jeugdjaren langs uh, gramofoonplatenmaatschappijen... om te kijken of jouw platen ertussen stonden? Uh, die komt uh, van mijn pers af en die is van mijn pers en dergelijke. Uh, nou nee, dat, dat is zo. zover ging ik niet. Wat ik nog wel eens uh, wilde doen, uh, dat was bluffen in een, in een grammofoonplatenzaak, Want het was natuurlijk in die tijd zeker met grammofoonplaten. je kon ze niet meer ruilen hè, als je ze gekocht had... of ze moesten verzegeld worden. Hè, maar ja, goed, dat deed je niet altijd... En,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 En Bovema natuurlijk. Tekenen, ja, ja. Ja. Maar ja goed, daar hadden wij we weinig last van natuurlijk. Zij hadden gewoon uh, andere artiesten dan wij. Maar wij hadden ook een gigantische artiestenstal. Je had, had Streisand natuurlijk en Diamond. En, uh, ja, die zaten en, allemaal bij eerder jullie. Eerder wat, Mahalia Jackson. En, en, en, dat zat allemaal bij jullie. Dat zat allemaal bij, uh, bij ons, ja. ja.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 Plus de, de, de enorme hoeveelheid overuren die er waren. Want ja, het is een hectisch bedrijf. Een gramofoonplatenbedrijf. Als er hits waren, dan moest je maar blijven pessen. Dus dat was vaak op zaterdag of zondag was het, was het ook doorwerken. Nou, uh, arbo-omstandigheden arbe en zo, daar had men nog niet zo erg van gehoord. Dus je kon lekker door blijven pessen. Dus ik verdiende goudgeld in die tijd. Ja, dat, uh, uh, meer dan mijn vriendjes. die uh, maar Steeds meer blokjes uh, vernieuwen opleggen. Ja? De, maar ja, ja, maar enorm geestdodend werk.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 productie draaide. En dat naar uh, <laughs> Ja, ja dat, is, dat is ook gebeurd. Ja, en zandvoorten. In, in, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. En die woont nu aan het boulevard waarschijnlijk. Uh, ik zou het niet weten, ik zou het niet weten. was er Overigens een, een bijzonder aardige en sympathieke meneer was dat. Ja, ja maar goed. Stille wateren, diepe gronden. Hè, we, zeggen. we gaan nog even naar, heel gewoon naar een plaatje toe. Ja. Wat, wat kan je niet goed? Die twist. Ja, Ik heb het nog meegemaakt. Nico, wie was dit? dit was tubechecken natuurlijk ja, ja, ja, de, twist, de onbetwiste twistkoning he, heette dat he? dat was ook een, een, een enorme succesnummer en dat was een gigasucces in die tijd ja. Ja. En, en ik hoorde net want eh, ja, iedereen die doet mee enthousiast er was nog een, een, een, een musical die ook erg eh, goed liep ja dat is, nou is bijna een opera natuurlijk he. dat is de de de al westside story die ook. ja die ook ja die hebben wij ook gepest ja. en en heel veel platen en we hadden het net over daar de... praat je dan over als je zegt heel veel platen Ach, dat zijn echt miljoen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 moesten weggegooid worden, want er zat een geweldige tik in... en welke stoethaspo had dat nou niet eerder ontdekt, et cetera, et cetera. Dat was dan een meneer die had de leiding daarvan, de muziekcontrole... en die, die ging daar geweldig tekeer. Dus die hele zooi die ging, de, ging de vernietiging in. Totdat een slimme jongen die plaat nog eens opzet...